Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Crisisoverleg in Den Haag. Het kabinet steekt op dit moment de koppen bij elkaar om te praten over asiel en migratie. De coalitiepartijen zitten iedere week wel een paar keer bij elkaar om te bespreken wat ze kunnen doen aan de hoge asielinstroom. Maar het duurt nu al maanden en de partijen komen er maar niet uit, vertelt verslaggever Xander van der Wulp. Het is duidelijk dat de VVD de boel echt op scherp zet met opvallend genoeg... Premier Rutte voorop. Hij wil nu snel een strenge asieldeal. En als dat niet lukt, dan dreigt hij zijn eigen kabinet te laten vallen. Zo zwart-wit is de situatie eigenlijk op dit moment. Gedeeltelijk is dat natuurlijk ook een onderhandelingstactiek. Maar ministers van andere partijen die zijn toch wel verbaasd over het risico dat Rutte hiermee neemt. Vrijdag wil de VVD dat er uiterlijk een besluit ligt treinreizigers moeten ook morgen nog rekening houden met vertraging of uitval, dat zegt de NS. Vooral in Noord-Nederland, daar ligt het treinverkeer nog steeds plat door de storm Poly. De bovenleiding is daar zwaar beschadigd. En ook op de weg kunnen er door de storm nog steeds problemen zijn. Dat heeft te maken met alle omgewaaide bomen en takken op de weg, die moeten worden opgeruimd. En vooral in Noord-Holland zijn daardoor nog een aantal wegen dicht. En geluk voor fans van deze zangeres. Oh yeah. Ja, Taylor Swift plakt er nog een extra avondje aan vast in Amsterdam. Ze staat nu niet alleen volgend jaar op 5 en 6 juli in de Johan Cruijff Arena... maar nu ook op 4 juli, dagje ervoor dus. De laatste keer dat Taylor Swift in Nederland was, was in 2015. Dan nog het weer. Vanavond kan er her en der nog een buitje vallen. Morgen is het soms bewolkt, soms zien we een zonnetje... en is het ietsjes warmer dan vandaag met een graad of 22. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog een wegafsluiting in Noord-Holland en dat is de N244 Alkmaar-Edam. Bij Alkmaar is de weg in beide richtingen dicht. en liggen nog de nodige bomen op de weg. Verwacht wordt we dat de weg pas morgen rond de middag wordt vrijgegeven. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in Zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 met waar uh, ik uh, van 250 bekende Nederlandse muzikanten uh, zelf allemaal beentjes had gemaakt oh. die een set speelden. En dan, en dan moet je je voorstellen van Herman Brood en dan met de Dolly Dots als koortje oh, ja. en Hans Dulver en Candy Dulver als blazers oh, oh, en dan de drummer van de Hering en zoveel, allemaal, allemaal beentjes in elkaar gezet.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 kwaliteitsnormen en dan stopte ik ermee ja. want geld was niet het belangrijkste ja Zo en dat in ja, ja ja je was toch gelegen. je was bezig met je muziek en toch niet met uh, en je idealen en ja, ja. niet met het geld Nederlanders zien nou in elkaar. Helpen die elkaar een beetje of, of is het veel haat en neid of? Uh, nu, ja? denk ik. Ja, nou ja, ik, voor zover ik daar dan nog in zit, nee, ja, haat en neid is het niet. Nee, nee, nee. Maar om dat zeggen dat we elkaar helpen is ook een groot woord. Weet je ja. wel. Dat, dat hele solidaire gevoel van, me, van, kijk, zo vroeger in die beginperiode in Amsterdam, dan nou, had je echt zo'n scene, hè, met,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 We had je overal gesubsidieerde jeugdcentra en oh, er was altijd in, weer een donkerhol nee, ja, waar je ja, ja, ja. in een t-shirt zonder, ja. zonder mouwen met een flesje bier, ja, je ja. zonder had, makkelijk een uitkering. Dan kreeg je een uitkering, absoluut. Kreeg, ja, man, als je er niet van rond kon komen, dan ging je naar de sociale dienst, kreeg je een bijstandsuitkering. Ik zeg wel, we hebben in die tijd wel geluk gehad. Het was Snap je, wij, we hadden zo'n vrijheid als je dat vergelijkt met tegenwoordig. Van. We, en dan, ja, officieel was je nog student. Maar al studeerde je tien jaar. jaar weet, ja, weet je wel? Ja, ja. Snap je wel? Niemand mee bezig. Nee, uh, zo nee, van. Nee, nou, nee, nee, goed joh. Druk geweest, zeker. Ja, meneer, weet je wel. <laughs> snap je? Tegenwoordig kun je nog, geen, nog geen, geen half jaar te laat zijn. En dan moet je eruit geknikken. Dan heb je een schuldenlast van hier tot Tokio, weet je wel? Ik heb wel eens te doen met die kids van tegenwoordig. Die moeten allemaal zo snel mogelijk verstandig worden. De Galama-gitaar is al een paar keer voorbijgekomen in deze interviews. Het volgende nummer is daarom ook een tribute to Ono Galama. Gespeeld door de Zweedse gitarist Morgan Patterson uit 2012. buitenlanders gejamd uh, of? Nou, jammed, uh, Billy Preston heb ik uh, meegemaakt. Uh, Tony Joe White. Oh, ja. <laughs> ja. Ook via de VPO Radio. Wij maakten dan ook muziek bij het programma Maandagmiddag, Piet Ponskaart heette dat. Met... Uh,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 Chip Taylor, die countryzanger, ook nog een toertje meegedaan. En onbekende talenten, want dat was een beetje de aanleiding voor ons om dit programma op te zetten. Een van de eerste aanleidingen was eigenlijk dat ik via jouw lijst op Spotify hmm. Blue Lou terechtkwam. Oftewel Luke Schriever. Die heb ik ooit in spelen in het voor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 little child.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 Uh, en zo heb je landelijk mensen, Arthur Ebeling, Bouten Ja, yeah. dat, dat vind ja, ik wel een zeggen. hele goede musicie, ja. maar dat, ja, ja, nee, dat is raar. Musician, musicians, hè? Ja, ja, ja, dat is zo. Van, kijk, als, je, als je kijkt, wat een uh, artiest, een fantastische gitarist. Ja, ja. Maar ook wel een eigenwijze iemand, zo van uh, altijd alleen en niet, com niet commercieel, zeg maar. Dus dat zijn precies wat je zegt. Dat zijn uh, musicians, musicians. Ja. Maar iemand als Walter Plantijt, die, dat vind ik een fantastische artiest. En Clemens van de Ven. Ja, ik kende Clemens eigenlijk ja, heel vaag. Uh, ik, ik, ik organiseerde nog wel eens sessies, ook in Bussum en zo, en bluesessies. En oh. hij, hij speelde met weer een drummer die je kende. En, ja, en, en toen kende ik hem wel vaag, maar via Arn Baumeister, onze, onze saxofonist. Toen die, die, die, die kende Klemers en Klemers wilde een nieuwe band formeren en die zei ik weet de gitarist niet. Ik hoop alleen dat je, dat, dat je hem kan hanteren. Want <lacht> in die tijd was ik nog, was ik nog wel een beetje uh, opstandig. Zeg. Laten we het daar maar op houden. En hier is Klemers van de film met Heart of Gold uit 2002. I'm on high, knee, The night is young. We're gonna dance and have some fun. She got a heart of gold. Heart of gold. She got a heart of, heart of gold. She got a heart of gold. Babe, she got a heart of gold. Well, you look so good and you turn me on. Shaking your hips while you're walking alone. Seeing that twinkle in your eye. You know, baby, eyes don't lie. She got a heart of, heart of gold. She got a heart of gold. She got a heart of gold, Baby, She got a heart of gold. Tonight, no worries at all. Mama, we gonna have a ball. We're dancing the and swinging along. Forget about time and feelings. Kisses are sweet when you hold me down Baby, I love you all more than that. She, go. she go. got a heart of gold, heart of gold. She got a heart of gold. She got a heart of gold, babe. She got a heart. Of gold. fun Sex, drugs en and rock'n'roll. And Heel veel. <laughs> ja. Maar uh, ik ga daar niet al te veel op in. Ik, nee, ik denk dat het niet is. Nee, maar uh, ik heb mijn portie wel gehad. Ja. <laughs> ik heb uh, ooit in mijn leven. Ja, ik ben, je bent in die tijdgeest opgegroeid. Hè? Ja, ja. En. Uh, en, en, en wat ik je zei, zo in de 60e, in de, in de eind 60 begin 70e jaar, was het nog zo, drugs waren leuk. Ja. Drugs gaven via een ruimer beeld, een ruimere, ja. ruimere ja. kijk op de wereld. Later is dat natuurlijk veranderd, hè, maar dat, en dan zijn ook het soort drugs zijn veranderd. Dan ja. werd het allemaal wat uh, egoïstischer en... Ja. Uh, en ik, uh, ik, ja, ik, ik ben, uh, ik heb heel veel kook gesnoven. Oh, ja. Dat was een beetje mijn uh, zwakke punt, zeg maar. Uh, dan ben ik echt wel uh, veel te diep in het puntzakje gekeken, mm. zoals ze dan ja. zeggen. Ja. Maar daar ben ik gelukkig ja. op tijd ook weer uitgekomen. Uh, en het raar is, ja, ik, ik, ik, heel veel mensen hebben ook een probleem met alcohol in de, in de muziekwereld ja. natuurlijk en dat daar heb ik nooit dat, ik ben niet zo'n drinker oh. nooit geweest en zal het nooit worden ook ik drink wel ja. maar nooit meer dan uh, nee. Dan zeg maar, hè, ja, dus het... ja ik heb daar gestart, geen, die ja. zucht heb ik niet. Ja. Maar dat is wel raar, bij sommigen, is ik... Ik, heb, ik heb het allemaal wel meegemaakt en het meest ja. ook wel eens geprobeerd. Ja. Maar dan is er net één ding, zoals de één dat bij alcohol heeft of de ander bij heroïne. Eén ding waar je moeilijk nee tegen kan zeggen en dat was bij mij cocaïne. Heeft dat echt, uh... heeft dat in de weg gestaan door te spelen? Of, uh... Nee, nooit. Nee, nee.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 He, maar ja, ik heb daar nee. Godzijdank uh, ben er goed uitgekomen hebben. En we uh, hebben heb ook wel een paar jaar boete moeten doen ervoor, zeg maar, om, uh, om alle schulden af te betalen nee. en zo. En uh, ja, sinds, pff, ik ben er al, weet ik wel een dik 20 jaar, 25 jaar. Geheel clean en dat bevalt. me Anders had ik hier misschien ook nog niemand meer Ik film. wat heb je veel mensen zien sneuvelen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 Naast al dat spelen, hè, van wat mensen niet zien, van je een optreden, maar een optreden, ik noem maar wat, wij wonen in Nijmegen, we spelen ergens in Noord-Holland. Het optreden is één ding, dat is wat de mensen zien, maar wij zien ook dat je dan midden in de nacht ja. weer met z'n tweetjes ja. Ja. Ja. Ja. <hijt> terug moet naar Nijmegen, weet je wel, en dan een virus morgens thuis. Ja. En uh, die momenten, dat, die, die koester ik. Ook al ben je helemaal uh, uitgemiddeld en doodboel en al die dingen, maar de tragiek heb ik ook wel met Jamo meegemaakt, heel erg. En ja? Dat, ja, dat was eigenlijk, als je kijkt naar de mogelijkheden die hij had, het talent ook, ja. en, en maar ook commercieel gezien, waar hij allemaal kon spelen ja. en, de, en de contacten en... en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 En daar uh, is toch heel weinig van overgebleven, vind ik. Ja. Leeft uh, ja, hij woont, nog? Ja, hij woont in Barcelona. Oh. En uh, ja, ik heb geen contact meer met hem. Nee, het is, het is, het is, is niet helemaal leuk geëindigd. Zeg tragie, maar. Ja? Niet met ruzie of zo, maar ik vond de droom wel uh, voorbij. Ja. Snap je? Ja. Ik wil verder ook niet te veel in nee, de nee, thuis. Ja, nee. Maar uh, je ziet mensen wel die hun eigenlijk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 en dat is, dat zijn, het zijn vaak mensen die, die heel veel talent hebben... maar daar ook heel moeilijk met zichzelf kunnen omgaan. En uh, ja, die willen dat randje nog wel eens opzoeken. En sommigen kukelen er overheen en dan is het helaas geen weg terug. Dat is, bo, uiteindelijk, ik, dat, ik had dat ook met Herman Brood toch wel een beetje van... Ja. Hij gold dan een tijdje lang als de uh, king of rock and roll. En niets ten kwade van hem of zo, maar ik vind toch dat hij op een ontluisterende manier is, hoor, uh, is uh, gestorven. Dat is nou niet bepaald een succesverhaal, weet je wel. Dus je moet ook ontzettend uitkijken dat je, dat, uh, de, ook al lijkt dat rock and roll, dat je het niet idealiseert. Want het is niet allemaal even goed en, of te gek. Hè? En dat is natuurlijk ook gewoon. Uh, Pure In dit volgende nummer gaat Herman Brood er nog veel positiever over. We horen nu Rock'n'Roll Junkie ja. van ja. Herman Brood en zijn 12 Romans uit 1978. gewoon lekker door in de toekomst? Ja, zeker weten. Ik bedoel, ik, ja, het is wel, ik, ik vraag het me ook wel eens af, van, ik ben nog 70, uh, het gaat me allemaal nog wel, wel goed af, hè? Ja. zo van, je, je merkt het natuurlijk wel, van, ja, bij, kijk, het is natuurlijk toch anders je kijk naar de Rolling Stones of zo, hè? Of, die, die mannen ja. zijn van, bijna 75, ja. maar ja, daar is die hele machine werk, hè Die komen aan het vliegtuig, stappen in de limousine naar, de, naar, naar, naar het, uh, het Amstel Hotel. En die hoeven eigenlijk alleen een plek om nog op te pakken. En wij sjouwen alles nog zelf. We moeten ook weer zelf rijden en een busje terug. Dus het is iets zwaarder. En dat voel je wel, dat merk je wel. Je, je merkt dat je lijf gewoon ouder wordt. Hè? Zo. Maar heb je dat ooit meegemaakt dat managers, producers, je echt... Uh op nou genomen nou ja, ik heb wel een tijd gehad dat ik zelf niks hoefde te doen ja, ja, ja, dat we met de complete crew uh, ja. en uh, dat dan stond, dan kwam je gewoon aan en dan staat je gitaar gestemd op het podium ja. en dan hoef je hem alleen maar op te pakken even de soundcheck uh, en dan naar de catering oh, ja, de ja. ja, nee, hele tijd heb ik al meegemaakt maar ja. maar ja, weet je en, en, en producers die, die, die inspirerend werken ja ja, wel het waren de factoren maar, weet je, ja, ik, ik, ik bedoel, wij waren natuurlijk dus toch geen groot, hele grote act, zeg maar, hè? dus geen, geen grote Amerikaanse producties, dus we hebben eh, zo van, f, we hebben wel af en toe in de clinch gelegen met dingen, we hebben, ik heb,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 nu beperkt. nog in speel, en ja. Wat je wel nou, voor plannen mee hebt? Ja, nou niet, niet met <laughs> allemaal heel, heel veel, maar het is natuurlijk een hele rare tijd. Hè? Eigenlijk, uh, uh, uh, muzikanten worden heel hard getroffen.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 En dat zijn een beetje mijn muzikale vrienden hier in, in de omgeving. Dat hoeft ook allemaal niet veel geld te, ja. te gelden, verdienen. Het speelt ook maar een paar keer per jaar. Maar dat is gewoon leuk. Ja. En uh, we repeteren gewoon lekker in de, in de huiskamer. En oh, ja. dat is goed voor uh, de soul. Ja. zeg maar. En dan heb ik hier in een bekerbergen, waar ik dan het dorpje waar ik ja. woon, ja. Heb nog een, een bandje met wat vrienden. Uh, en dat heet Home Cooking. Ja, en home cooking. Daar, ja, daar spelen we ook gewoon dingen die we leuk vinden. Ja. Dus dat is geen origineel materiaal of zo. Wel maar wel er... verrassende kwaliteit, mag ik zeggen. Eh? Wel verrassende kwaliteit. Ja, een goede muzikantje. En uh, behalve jij natuurlijk. Maar ook die drummer als je gaat zingen. Je weet niet ja. Je hoort. ja, dat is de, was de eigenaar van de lokale muziekwinkel. Oh. En dan horen we nu Home Cooking met... Kijk, I'm in. Een live-opname uit 2014. Are you ready to rock? Are you ready to roll? I want to do I was now. the by I'm in. Ship I mean Well I trying so hard I'm getting back in the race I've been satisfied if I could play Too much competition Best on always win. Doing pretty good for the ship I in Yeah yeah Nou, ik wilde jullie nog wel één anekdote ja, ja. Over he, hoe ellendig het kan zijn om artiest te zijn. Ja, oh ja. Een van de, de, ja, de, de, de grootste, wat is nou een van de grootste missers uit mijn carrière? Die vind ik altijd leuker dan de succes. Ja, ja. Achteraf dan. Van, uh, ik speelde met, ik uh, vertelde met Django Edwards. En, en,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 Zeg maar met de sfeer van het concertgebouw. Oh, weet je wel? Ja, ja. En dan waren er allemaal tafeltjes ja. met schemalampjes. En dan van zo'n emmer met een fles dure witte wijn erin. Ziek <laughs> ja, ja. ja. publiek, ja. Kerstmis. Uit. Nou, en wij doen daar onze show met alles erop en eraan. En een van de, de acts die Django had, was een, een act, een Sixpack Junkie heette dat. En dan was hij dus verslaafd, er was een vrachtwagenchauffeur die verslaafd was aan bier.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 ...gigantisch op mijn bek... ...dus echt... smaak. ...en het deed ontzettend... ...ik viel op mijn knie... ...boven op mijn knie... ...en ik zag echt sterretjes... Weet je. ...maar ja, je ligt van lul... ...in de oude opera... ...van ja. Van ...je hebt toch iets van... ...ja, ik moet opstaan... ...dus met, met de moed en wanhop... ...gewoon verman je... ...doe je ding...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 Is, is het hem weer ook weer gebeurd? Ja. En heeft ooit een of die zo geniaal gereguleerd. Ja, ja, ja. ja, ja. ja je bent op de goede glinkt, plek, groep. Ja. ja. Ja, mooi. Ja. Ja. Gitaar met geschiedenis. Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja, ja, ja. Nou, Harry. Nou, mooie zo, toch? Hartstikke ja. fijn dat jij uh, nou okay. zo'n prachtig inzicht hebt. Uh, kunnen geven. Ja, op graag, zoek zijn naar de wortels van de Nederrok. Ja, toch? De Een beetje wel. Ja, ja, zonder al te veel. Gegeven, uh, mensen. Zonder uitglijers te maken. En, uh, <laughs> en, uh, al te veel mensen in verweging. Mooi <laughs> <Ja, laughs> ja. aansluitend op de laatste, laatste anekdote. Geen uitglijers gemaakt. Ja, maar. <laughs> ja, ja. ja. <laughs> Hartstikke leuk. Ja, graag. Ja. Ja. Maar ik vind het leuk dat jullie die dingen doen. Ik denk ja, ik denk, maar, maar ik ben niet zo. Ja, ik ben misschien ook door de jaren heen. Denk je oh, ja, wat leidt het toe, of zo? Wil je? Dat je, maar ik waak ik er heel erg voor, voor cynisme. Ja, ja, je moet, hè, snap je? Ja, cynisme ja, is, is, is iets, dan, dan ja, moet je je tegen verzetten. Relativering, ja, een, dan zo van, is mooi, maar cynisme. Daar, het hoeft dat niet dat altijd tekenen. heel veel op te ja. leveren. Hè? Van, als het gebeurt ja. vanuit enthousiasme, is het oké okay, toch?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 persoon, weet ja. je wel. Op het moment dat je niet meer gelooft in dingen, dat je, dat je de, ja, het, het verhardt ja. van binnen. Ja, nou, en dat is niet goed, hè? Behalve uh, dat je dat niet in je hebt blijven, heb je ook iets van bescheidenheid, want ja. heel lang geleden ja. zei je alles tegen mij. Maar mij, ik voel mezelf een zuidman.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 Dat zijn mensen die, hè, zijn soms nerds, zeg maar weer, maar of technisch heel goed, of, ja, dat, of wat het dan dat is een groot mysterie, zoveel goede gitaristen. Ja. kijk maar we ook bij de Gypsy-gitaristen. Ja, de, de boel, jeven, je, snap je. Mozes, Rozenberg, Rozenberg. En er zijn zelfs mensen waar je nooit van hoort. Ja, ja. Misschien is wel zo de grootste, de grootste inspiratiebron voor mij... In de tijd dat ik echt, echt zelf uh, jong en, en heel veel leren met Peter Smit samen, was een Indonesische man in, uh, in Amsterdam, die heette Frank Sutherland. Ja. Oh, zo'n Indonesische Ja, daar heb je nog wel eens van gehoord. Ja, hè, ja. misschien. En dat was dus ook zo iemand, uh, niemand kent hem, hij speelde ja. nooit voor publiek. Maar die binnen muzikanten kregen, want ja, Frank was gewoon de king, Franco alles, ja, wist ja, alles, ja, ja. En, en iemand die zijn hele leven in de bijstand heeft gezeten, weet ja. je wel, een sociale misfit, ja. twee tanden in zijn bek, maar wel, gek, ja. gitaar, ja. en dat, ja, ja zo van, <laughs> het zijn niet altijd de, de, de bekendste die het beste zijn, hè? Ja. maar ik heb mezelf nooit, ik ben ook nooit, ik, ik, ik ken er zoveel, weet je, ja, maar Harry, en je moet jezelf niet helemaal... Nee, nee, nee, nee maar... Ik moet de dat maar schijnen. Want weet je, wanneer ik zag... Ja, ik vond het toch al wel fantastisch. Maar toen ik dacht, nou, dat is echt een hele goede muzikant. Toen jullie een keertje op de parade optraden met Van der Venne... Dat mm -hmm. de saxonist met zijn vriendin uh, moest spelen. Ja, ja. Die kon opdagen. Ja. En toen heb jij met jouw gitaar... Die partijen allemaal voor je ja, oh, ja. Ja. Ja. Ja. Toen, okay, ja, ja, ja. Fantastisch geconfronteerd. Ja, oké, ja. Ja, het enige wat ik heb is, denk ik... ik, ik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 Ik ken veel ja. verschillende muziek. Dus daar, ik ben ja, ervaren en handig, maar bij geen genie. Ja. <laughs> maar die ja. zijn ook vaak niet het gelukkig. Nee, Frank hm. gebruikt heel vaak de term magie. Ja. Magie van de muziek, magie van de bandjes, magie hm. van het optreden. Ja, ja. Dat, ja dat is zoiets eigenlijk, hè, van, van dat is het ook. Van de mom dat zijn zeldzame momenten, maar de momenten dat je echt, echt gelukkig wordt van muziek. Dat is als het dan eindelijk alles is bij elkaar omdat het heel eventjes werkt, ja, weet je? Ja, zo zo moet het je. Zo had ik het ja. in mijn hoofd. En, dan, en dat. En een eindje boven poring, Ja. En, <laughs> ik zeg het erbij. Ja, nee, even, dat even gewoon de sfeer, de akoestiek, het geluid, ja. de balans, uh, alles werkt en, en dan krijg je dan, hè, dan, dan het zijn, dan zijn dat niet meer de noten, dan, die noten spelen zichzelf.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 Weet je wel, hetzelfde nummer en het klinkt heel anders. Ja. En het is gewoon ja. werk. Ik ja. noem maar wat. Derde, ja. ja. Af en toe is die mag niet. Te... Ja. Dat vond ik ook zo leuk aan het reizen en muziek maken. Want dat is, kijk dan dat krijg je ook al iets meer een idee van waarom draaiden die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 dat is, dat is, eigenlijk is het de hele dag gevuld met bullshit. Dat is gewoon morgen in een busje kruipen. Dat is 500 kilometer rijden. Ja, weet je wel, bullshit. Ja. zijn. Ja. En dat vind je wel. Nee, nee, nee, maar, maar zo van... Maar de, het punt is, je hoeft geen boodschappen te doen. Je vriendin belt niet van... wil jij de vuilnis nog even buiten zetten? Dan nou, is de hond uitgelaten, weet je wel. Je, je moeder belt ook niet van... kun jij morgenmiddag misschien even... je vader helpen, snap je? Je hebt geen, geen enkele sociale verplichting. Dus, en, en, en alles staat altijd voor je klaar. Nu. Maar... uiteindelijk het is het allemaal bullshit. Het is allemaal... het werkt allemaal toe naar dat moment... dat je op het podium staat. Ja, ja, en dat moment wordt dus loeibelangrijk.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 Ja, oh, ja, ja, door praten. ja, maar het is een ja, godswonder ja, dat we nog leven, dat vind ja, je we wel. hartstikke ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. bedankt. Ja, graag gedaan. Ja. Fantastisch. Helemaal ja. eh, heel, eh, heel graag gedaan. En dit dus was alweer de tweede aflevering van De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederlandse rockmuziek. We sluiten deze aflevering af met het nummer van Django Edwards. Met natuurlijk Harry op gitaar. We hebben Def, Holy Mode, live gespeeld in kan in 1990. Tot de volgende keer!